Het is geweldig om te horen als je dan zo hier even vanuit de kerkzaal, uh, zeg maar even de koffiezaal inloopt. We zijn net tegen me iemand die uh, geeft dagelijks leiding aan heel veel dames en dat kan een kippenhok zijn. Nou, dit was zeker een hanenhok. En dat is gewoon geweldig om te horen dat de ontmoeting gewoon heel goed is met elkaar. Uh, dat je elkaar, uh, ja, misschien heb je elkaar wel een jaar niet gezien en dan ontmoet je elkaar hier weer als mannen. En het gesprek is er gelijk, ook Misschien wel al naar aanleiding van wat er vanmorgen gesproken is. We gaan met elkaar twee liederen zingen. Ik heb net eens even rondgevraagd welke liederen zouden we nu zingen. Ja, en dan komt er één nummer komt natuurlijk altijd terug. Hè? Daar gaan we mee beginnen. Samen in de naam van Jezus. Dat is uh, nummer 38 uh, in het boekje. Hij, zeker als je hier voorin staat en je hoort jullie als mannen uit volle borst zingen. is gewoon echt geweldig genieten. Voor de muziek ook. En uh, voor de muziek is het zelfs een worsteling dat ze zeggen van die mannen die zingen zo. En die gaan als een trein. Wie begeleidt nu wie? <lacht> we gaan in het volgende lied. Uh, dat gaat over het stralen van die diamant. Uh, wat we gaan zingen. En dan gaan we eens proberen om ook juist even op die muziek te letten. Als zij aangeven dat we gaan, gaan we met z'n allen mee met hun. Maak ons tot een stralend licht. Nummer 22 in uw boekje. zo met de muziek. En geweldig ook zo'n lied. Als je ziet in zo'n lied wat er gaat gebeuren... als je gaat stralen. Nou, Daar zijn Matthijs en Wim net al mee begonnen... van dat je als mens mag stralen. En ik denk dat ze daarmee doorgaan... van wat er dan ook gaat gebeuren. Dus mag ik jou weer het woord geven, Matthijs? Ja, fantastisch. Dat trompetgeschal erbij. En Caroline, wat kun je mooi fluiten ja, even een applaus. Caroline is sinds vorig jaar een collega van mij, en dus wij zien elkaar uh, iedere week. En, uh, maar ik had je nog nooit horen fluiten. Ja, wel eens uh, misschien op de wc of zo uh, in de praktijk een liedje horen fluiten, maar echt fantastisch, ja. En uh, volgens mij ben jij de enige vrouw hier tussen ons, of niet? Of uh, als ik het zo zie, ja. Een hele bevoorrechte positie, als je dit mannengebeuren zomaar mee mag maken, ja. Yeah. Oké. Okay. We hebben een uur. Ik wil graag met jullie wat uh, dieper even insteken op een aantal uh, dingen. En uh, Wim gaat ook straks weer verder. We wisselen het af. Um, ik wil beginnen met een, een, uh, straks iets te lezen uit Gods Woord en uit, uh, uit Genesis 1. En uh, ter introductie daarop even. Uh, ik weet toen ik een jaar of achttien uh, was, denk ik. Nee, ik was jonger, denk ik. Zestien had ik een, nieuw, een vriend, die heette Niels Walesson uit Zeeland. En die was een paar jaar ouder dan ik. En ik zat op een gegeven moment bij hem in de auto. Want Niels die had, terwijl ik nog op school zat, had Niels een baan. En uh, hij had ook een eigen auto. En ja, ik keek daar echt zo tegenop. Van ja, hij was een fase verder dan dat ik was in mijn leven. En op een gegeven moment waren we bij hem thuis. En ik zal nooit een moment vergeten waarop de telefoon ging. En hij nam de telefoon op en hij zei, met Niels Walesson van General Electrics. En dacht: wow. Niels Walersson van General Electrics. Voor mij was het altijd gewoon Niels. Maar ineens besefte ik van, ja, hij vertegenwoordigt een heel bedrijf. Hij kan de telefoon opnemen en hij is iemand van een bedrijf. En eigenlijk is het met ons ook zo. Zoals we hier zitten, als je, als je ja, mag geloven en mag weten, mag ervaren dat God je vader is en dat je bij het koninkrijk van God hoort, waar we net zo over zongen... laat uw koninkrijk zichtbaar worden op deze wereld, laat het zichtbaar worden hier op aarde. dan mogen we diep van binnen weten dat wij vertegenwoordigers zijn hier op deze wereld... van echt een fantastisch geweldig koninkrijk. En dat is misschien wel het diepste wat, als ik zelf nadenk over het thema identiteit... Wat mij helpt in dit leven om soms ook uh, moeilijke dingen te durven. Ook zoals als ik nou hier zo vanochtend sta. Jullie horen en zien mij praten. Uh, maar ik ben van nature een heel introvert mens. En je mag best weten dat ik van tevoren echt peentjes zweet. Voordat ik op een podium ga staan en ga spreken. Dat zit eigenlijk helemaal niet in mijn comfortzone. Ik was vroeger als uh, tiener juist iemand die op de achtergrond was en dat ben ik eigenlijk liever nog steeds. Ik vind het veel leuker om een boek te schrijven dan om naartoe te leven naar zo'n mannendag. Ik zeg het gewoon eerlijk. En ik sta hier omdat de liefde van God me gewoon dringt en drijft om ja, met elkaar dingen te delen. En daarom heb ik mijn angst geprobeerd te overwinnen. En vanochtend uh, in de auto tegen Wim ook gezegd van uh, ik vind het best eng en ik zie er tegenop. Maar en wat, help je dan, wat helpt mij dan ten diepste? Ja, wat mij dan ten diepste helpt... dat is allereerst waar we vanochtend bij hebben stilgestaan, dat God echt van mij houdt. En dat of het nou lukt of niet lukt... of het nou overkomt of niet overkomt... of jullie het nou geweldig vinden of middelmatig vinden... maar dat maakt voor Gods liefde gelukkig niets uit. Hij houdt van mij en hij kent mij, hij doorgrondt mij. En hij weet dat wat voor sommige mensen... een heel klein slootje is om overheen te springen... er zijn mensen die zich helemaal in hun element voelen... als ze achter een microfoon gaan staan... Uh, dat is voor de anderen een hele rivier die je moet overzwemmen, maar zo is het in jouw leven ook. God begrijpt wie jij bent en God begrijpt dat wat misschien voor degene die naast jou zit een klein sprongetje is, wat misschien voor jou een hele grote sprong is. Sommige mensen van ons, die hebben, sommige mannen hebben vroeger in hun gezin waar ze opgroeiden al veel bevestiging meegekregen, waar we vanochtend ook even over hebben nagedacht. Anderen hebben dat misschien heel wel niet meegekregen. En als je vroeger bevestigd bent door je eigen vader of door mensen die boven je stonden... dan is het makkelijker om in het leven dat te doen ja, wat, uh, wat bij je past. En wat ook bij je talent past. En om jezelf te zijn. En heb je minder bevestiging meegekregen, dan is dat een veel grotere stap. En anderen die hebben veel vertrouwen meegekregen. Die hebben vroeger gemerkt dat het veilig was thuis, in het gezin waar je opgroeide. En dat je mocht voelen wat je voelde. En dat je gevoelsleven ja, ook een plek mocht hebben. Bij anderen was dat niet zo. Sommigen van ons zijn opgegroeid in een gezin waar helemaal niet over gevoelens werd gepraat. En je kwetsbare kant heeft misschien helemaal niet een veilige plek in je leven gekregen. En dan zijn thema's als intimiteit, en waar we het vanmorgen over hebben gehad, en liefde, liefde ontvangen, ineens ook een heel stuk moeilijker misschien wel. Nou, daar wil ik met jullie ook over, over nadenken en bij stilstaan. En ik wil met jullie eerst iets lezen uit Genesis 1. We gaan eens dus even helemaal naar de, de oorsprong van alles. Want in Genesis 1 lezen we naar mijn overtuiging al een blauwdruk voor hoe God mensen heeft bedoeld. En hoe God ook de werkelijkheid heeft bedoeld. Waar jij je in bevindt. Ik lees met jullie uit Genesis 1, vanaf vers 1. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. En de geest Gods zweefde over de wateren. En God zei, er zij licht. En er was licht. En ik ga verder in vers 26. Jullie kennen het scheppingsverhaal wat daar tussendoor staat. En ik steek even door naar de schepping van de mens. In vers 26 staat, en God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Opdat zij heersen over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en zei tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Vervul de aarde en onderwerp haar heerst over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Hier in Genesis 1 lezen we hoe alles is begonnen. En de Bijbel begint met in de beginne schiep God de hemel en de aarde. En daarmee wordt God zelf gelijk geïntroduceerd als de bron uit wie alles voortkomt. Degene die alles heeft verwekt, degene die alles heeft gemaakt. En de schepping is tot stand gekomen doordat God zoon sprak, dat lezen we in, in vers 3, God zei er zijn licht. Maar het eerste vers legt een nadruk op, de, de, op God, misschien ook wel als vader, die de oorsprong, het begin is van alles. Die zelfs heeft gezegd over zijn zoon, Heden heb ik u verwekt. En dat is het begin, het vertrekpunt, ook van jouw identiteit en van mijn identiteit, dat God zelf je heeft gemaakt. God zelf, heeft ja, gewild dat je er zou zijn. Hij is degene die jou heeft gemaakt. En hij is degene die vanaf het begin van de Bijbel tot aan het eind van de Bijbel ook aan het roer staat. Ik weet nog toen ik een jongen van een jaar of elf was dat ik met mijn vader, wij, die werkte bij de Rijkswaterstaat op zee. En uh, ik ging wel eens mee met hem het water op. En er was een moment waarop we in een zware storm terecht kwamen. En, en ik zat als jongen in die boot en, en op een gegeven moment werden de golven werden steeds groter. En op een gegeven moment sloegen de golven sloegen over het schip heen. Dat was een boot van ongeveer een meter of twintig lang. En uh, de mast brak af en we hoorden over de marifoon waar we zaten in de monding van de Westerschelde. En daar kan het flink spoken. En we hoorden over de marifoon dat er een eind verderop een schip in, in moeilijkheden kwam en op een zandbank dreigde te lopen. En ik weet dat ik als jongen van een jaar of tien, elf, ja, dat ik naar mijn vader keek die achter het roer was gaan staan. En dat ik dacht van, ja, hoe, hoe komt dit goed? Hoe, hoe moet dit gaan? En op een gegeven moment doken we een, een, een golf in. Als je op de Schelde degene die ervaring hebben op het water, die kennen dat wel. Dan, je schip duikt op een gegeven moment tussen die golven in en, en duikt dan in, in de voet eigenlijk van de volgende golf die komt. En we doken in zo'n golf en die hele golf die sloeg over het schip heen en alles was grijs rondom de ramen. En ik dacht echt, en er was gerinkel, wat kopjes vielen om en alles gleed door het stuurhuis heen. En ik dacht bij mezelf: Nou, dit, dit is het einde, dit, dit, nu houdt het op. En ik keek naar het, naar het gezicht van mijn vader, en die stond aan het roer. En mijn vader, die zag mij zitten, en die gaf me even een kleine knipoog. En met die ene knipoog gebeurde er iets in me dat ik dacht: Het komt goed, we gaan het redden. Mijn vader staat aan het roer, hij heeft alles in de handen. Hij kan het. Hij is de, de Heer over de wind en over de zee. En ik zag als kleine jongen mijn, mijn vader staan als degene die, die erboven stond. En ik geloof dat God zo in ons leven ook als vader er wil zijn. Hij is degene die aan het roer staat van je leven. En als je door stormen heen gaat en als je soms denkt van hoe moet het aflopen... dan hoop ik dat je die knipoog van God ook, ook zult zien. En dat je die knipoog van God ook uit Gods woord ook mag ontvangen... In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Hij is de bron van waaruit alles voortkomt. Hij is degene die ook jouw leven in zijn handen heeft. Dat is God als vader. Zo wil ik hem hier even op inzoomen. En het tweede wat er staat: de aarde nu was woest en ledig. En duisternis lag op de vloed. En de geest Gods zweefde over de wateren. Daar wordt in het begin van de Bijbel de tweede persoon in de Godheid wordt hier geïntroduceerd: de geest van God. En dat is een hele andere persoon, zou je bijna zeggen, met een hoofdletter in de goddelijke drie-eenheid. Daar waar de vader iemand is die, die het aan het begin staat, die de oorsprong, de bron is van alles. Daar is de geest van God degene die zoekt en die zweeft. En hij zweeft over de wateren en hij zweeft over de duisternis op zoek naar een plek, naar een opening waar hij iets van God zichtbaar kan maken. En zo is Gods geest, ook over jou en over mijn leven, zweeft Hij. En Hij is op zoek. Hij is op zoek naar de opening die wij Hem geven... door dingen aan Hem voor te leggen, door dingen misschien wel los te laten... zodat Hij daarin kan komen. In die woestheid en die duisternis die soms ook in ons eigen leven daar is. En we zien in vers 3 wordt de derde persoon in de Godheid... wordt geïntroduceerd hier aan het begin van de Bijbel. En er staat, en God zeide, er zijn licht... En er was licht. Aan wie doet dat denken? Dat doet ons denken aan de Heer Jezus zelf. Degene die het vlees geworden woord is. De zoon die naar deze wereld is gekomen. En die het woord van God sprak. Hij leefde tussen mensen. Hij was daar tussen mensen. Hij is het licht der wereld. En hij is degene die het tastbare vlees geworden woord van God is. En die zichtbaar heeft gemaakt wie God is. En zo zien we hier een vader, een zoon... En een heilige geest die met elkaar hier zijn. En die met elkaar betrokken zijn bij de schepping van de, van de werkelijkheid rondom ons. Maar ook bij de schepping van jouw leven, van jouw identiteit. En als we in de evangelie lezen hoe God de Vader, God de Zoon en God de heilige geest met elkaar omgaan. Dan zie je iets heel bijzonders. Je ziet dat deze drie personen die zijn niet op zichzelf gericht als je leest hoe de vader enthousiast is over zijn zoon, dan lees je regelmatig hoe, ja, bijvoorbeeld als de Heer Jezus wordt gedoopt en dan scheurt de hemel open en dan kan God als hij zijn eigen zoon ziet, hij kan zich niet stilhouden. En hij moet even zeggen, dit is mijn geliefde zoon, in hem heb ik al mijn welbehagen. Zijn hart trilt niet van enthousiasme over zichzelf, maar zijn hart trilt van enthousiasme over zijn zoon, van pure, zuivere liefde. En als je leest hoe de Heer Jezus spreekt over zijn vader en over de Heilige Geest... dan zie je dat ook hij niet vol is van zichzelf... maar hij is vol van degene die hij vertegenwoordigt. En hij vertegenwoordigt zijn vader. En hij zegt, alles wat je mij ziet doen, dat heb ik niet van mezelf... maar dat heb ik van mijn vader. En daarom is hij op deze wereld gekomen om dat te laten zien. En hij wijst eigenlijk steeds terug naar zijn vader. Daar moet je zijn. En hij wijst ook voort naar de Heilige Geest... Hij zegt, het is beter dat ik wegga, anders kan hij niet bij jullie komen. En hij maakt eigenlijk ruimte voor het werk van de Heilige Geest, waar hij met heel veel eerbied over spreekt. Ook de Heer Jezus is dus niet op zichzelf gericht, maar is gericht op die andere twee personen in de Godheid. En als je over de Heilige Geest leest, dan lees je exact hetzelfde. Ook die is niet op zichzelf gericht, op zijn eigen voordeel, op zijn eigen gewin. Maar de heilige geest, de heer Jezus zegt het zelf, hij neemt het uit het mijne en zal het u verkondigen. En ergens anders wordt hij ook de geest die de vader heeft gezonden genoemd. De heilige geest is ook niet een egoïstisch figuur, is niet iemand die, die op zichzelf gericht is. Hij zet de zoon en de vader in de spotlight. En dat is de God die met elkaar dus op, op geen enkele manier jaloezie of twist of, of angst of afwijzing of ikgerichtheid of egogerichtheid. Deze drie goddelijke personen waren in een eeuwigheid bij elkaar en waren van volle zuivere liefde echt op elkaar gericht. Dat was pure zuivere acceptatie van elkaar, enthousiasme over elkaar, liefde voor elkaar... Er zat geen enkele splitsing of splijting tussen. Een enorme veilige plek voor hen alle drie om bij elkaar te zijn. Ze stonden altijd achter elkaar... en ze zullen tot in alle eeuwigheid achter elkaar blijven staan. En beste mannen, deze God die heeft gezegd... laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dan maken ze Adam. En ze maken Adam en ze zetten hem daar neer in de Hof van Ede... En, en ze, ze zien hoe Adam al die dieren namen geeft en hoe er allerlei dingen uh, gebeuren. Maar ze zien ook dat Adam alleen is. En ze kijken als het ware met z'n drieën elkaar aan. En het is alsof ze hun, hun hoofd schudden en zeggen, ja, dit is nog niet zoals wij zijn. Hier is een mens die nog alleen is. Hier is een mens die nog niet iemand anders heeft waar hij enthousiast over kan zijn. Waar hij zijn liefde mee kan delen waar hij iets van ons kan vertegenwoordigen. En ze maken Eva naast hem die anders is. Die er anders uitziet, een ander karakter heeft... andere gevoelens heeft, een ander lichaam heeft. Eva is anders. En Adam en Eva worden bij elkaar gebracht. En Adam die ziet voor het eerst een mens zoals hij zelf ook een mens is. Waar hij iets van zichzelf in herkent en toch weer anders. En die twee, die accepteren elkaar, die nemen elkaar aan... En, er, en het is alsof God met elkaar elkaar aankijkt. De vader, de zoon en de heilige geest. En zeggen, en zo is het goed. Nu is het zeer goed. Pas toen herkenden zij iets van de liefde en de intimiteit die zij met elkaar, met z'n drieën hebben. herkende zij terug in Adam en Eva. En er was zelfs weer een soort nieuwe drie-eenheid ontstaan. Want God kwam regelmatig bij hen in de hof van Ede... En wandelde met hen, en sprak met hen, en had gemeenschap met hen. Ze waren samen, ze hadden dingen gemeenschappelijk. Ze beleefden dingen gemeenschappelijk. Als God enthousiast was over de ondergaande zon die hij had gemaakt, dan kon hij dat nu delen met een mens. En hij kon de vreugde en het enthousiasme wat deze mens daarover had, dat herkende hij zelf ook. Want God heeft gemaakt wat hij mooi vond. Hij heeft gemaakt wat hij prachtig vond. En ik geloof dat Wim daar ook nog misschien wel meer zo over gaat zeggen. Over het genieten daarvan. En deze God die heeft Adam en Eva binnengebracht in die, in die binnenste cirkel van hun, hun intimiteit, hun liefde, hun eenheid met elkaar. En daar worden Adam en Eva een deel van. En beste mannen, dat is het begin van onze identiteit. We leven niet voor onszelf. Hoe meer we soms met onszelf bezig zijn en nadenken over onszelf, soms hoe, hoe, hoe onzekerder of gespannen je over jezelf wordt. Op het moment, als ik. ik ben een, wat ik net zei, ik ben een redelijk introverte jongen van mezelf. Als ik daar helemaal bij stil ga staan, ik ga nadenken, oh straks sta ik daar en dan zijn al die mannen kijken me allemaal aan. En wat moet ik dan zeggen en hoe kom ik over en, en als ik daarmee bezig ben, dan raak ik steeds meer in, in een kramp. En die kramp, die is er soms. En die moet ik misschien ook maar accepteren dat er af en toe is. Maar wat helpt mij dan? Het helpt mij als ik eigenlijk mezelf kan vergeten. En ik kan kijken naar God. En ik kan kijken naar hoe God het heeft bedoeld. En ik kijk met die ogen ook naar jullie. Want sommige van jullie hier zijn bedoeld als een vader. Lijken misschien wel op die vader. Die het kenmerkende van de vader is dat hij niet zozeer zichzelf profileert. Als je leest, in als de heer Jezus over zijn vader vertelt, dan vertelt hij het verhaal van de verloren zoon, waar Wim het al even over had. De vader is niet iemand die achter die zoon aangaat, of die, die heel dominant aanwezig is. Hij geeft de jongste zoon de ruimte. Maar die vader, die is daar altijd. En hij wacht. Hij wacht totdat die zoon bij hem terugkomt. En sommige van jullie, beste mannen, zijn zo bedoeld. Zijn bedoeld als iemand die niet heel... ...prominent, misschien op een podium staat... ...of allerlei openbare dingen doet... ...of, of heel erg in de picture is. Sommige van jullie zijn bedoeld... ...als een vader. En misschien ben je wel letterlijk geen vader. Misschien... ...heb je zelf geen kinderen. Geen biologische kinderen. Maar sommige van jullie zijn bedoeld... ...om tussen, de, tussen je collega's in... ...of tussen je vrienden in... ...of in de gemeente waar je gesteld bent... ...om daar als een vader voor anderen te zijn. Niet dominant... Niet heel sprekend, niet heel erg erop uitgaand, maar je bent er. En er is een plek, mensen zullen ook, ook voelen en ervaren dat er een ruimte is bij jou. En dat is wat deze jongen, toen hij rond had getrokken en daar bij de varken zat, uiteindelijk bleef dat bij hem achter. Ik ga toch terug naar mijn vader. Iets in hem zei, er is ergens een plek bij, me, bij mijn vader. Zo zijn sommige van jullie ook, ook bedoeld. En ik, ik hoop dat je daar met elkaar ook over na kan denken, zelf over na kan denken, over kan bidden. Anderen van jullie lijken misschien veel meer op de zoon. Het zijn de types die wel graag misschien op een podium staan of die het niet eng vinden om, om aan het publiek dingen te doen. Die spreken, die aanwezig zijn, die graag mensen onderwijzen uit het woord van God of dingen uitleggen. Sommige van jullie zijn zo bedoeld, misschien wel als evangelist... En je hebt iets, iets gekregen waardoor je, ja, waardoor je voelt van, ik wil dat ook uitdelen. Ik wil, ik wil, ja, ik wil uitdelen wat ik geloof en wat ik zie en, en uh, wat God mij heeft toevertrouwd. En ik wil je aanmoedigen om dan ook zo te durven zijn. En om, om vrijmoedig tevoorschijn te komen met datgene wat God als, misschien wel als boodschap of als missie in je hart heeft gelegd. Sommigen van jullie hebben misschien wel een droom. Misschien wel een droom die God in je hart heeft gelegd waar je nog nooit met iemand over hebt gesproken. Dan zou ik je willen uitdagen om vandaag straks in de pauze met iemand die droom die misschien diep in je hart leeft toch uit te spreken. En dan misschien wel voor het eerst woorden aan te geven. Twee weken geleden was ik na de dienst, stond ik even te praten ook met een paar mannen bij de koffie. En iemand die had mijn boek gelezen. En dan gaat het onder andere ook over dromen en over talenten die God mensen heeft gegeven. Nou, het was trouwens niet waar, hij had mijn boek niet gelezen. Zijn vrouw had mijn boek gelezen. En hij nog niet. Het zijn, over het algemeen zijn, hebben heel veel vrouwen eerst mijn boek gelezen. En de, daarna komen de mannen op een of andere manier. Maar uh, hij had wel al wat gehoord. En hij zei, ja, we zo te praten... Ja, hij zei, mijn vrouw is daarmee bezig en die, uh, ja, die heeft dat boek voor jou gelezen. En, uh, ja, dus die is aan het denken over, ja, wat, over wat er talenten zijn en wat God haar heeft gegeven. En, uh, hij zei, ik heb ook wel een droom. Maar ja, hij zei, ja die, die heb ik al twintig jaar. Maar uh, ja, zei, dat heb ik eigenlijk nog nooit tegen iemand verteld. Ik zei, misschien is vandaag de dag dat je, dat je het voor het eerst kan vertellen. Hij kreeg een beetje een rode kleur en hij vertelde mij zijn droom. Die hij al twintig jaar had. En uit respect voor hem ga ik het hier niet zeggen wat zijn droom is. Maar hij vertelde wat al twintig jaar lang in zijn hart leefde als een verlangen om te doen. Met andere christenen samen. En ik gaf hem een hand ik zei gefeliciteerd dat je voor het eerst deze droom woorden hebt gegeven. Want door de woorden aan te geven heb je datgene wat onzichtbaar was en wat onzichtbaar in je, in je, in je hart was, heb je nu zichtbaar en hoorbaar gemaakt. Ik zei, ik heb gelijk goed nieuws voor je, want twee weken geleden sprak ik iemand die exact dezelfde droom heeft. Echt waar, zei hij. Ja, ik zei echt waar. En vorige week heb ik die mensen gesproken die, die dezelfde droom hadden en ik heb gevraagd, mag ik jullie met elkaar in contact brengen? En ik heb hun e-mailadres aan elkaar doorgegeven, ik weet niet hoe het nu verder is gegaan. Maar ik geloof er zo in, beste mannen, dat, dat sommige van jullie hier ook met dingen rondlopen die al heel lang in je hart leven. En wat wel degelijk ook een deel van je identiteit is. Want je droom is ook een deel van je identiteit. We kunnen ook vervallen als we zeggen, ja, je identiteit zit niet in wat je doet. Of in, daar zit ik altijd een kleine nuancering bij. Het vertrekpunt van onze identiteit is niet wat we doen. Dat is Gods liefde. En dat is dat koninkrijk waar we bij mogen horen... van die vader, die zoon, die heilige geest... die met elkaar die pure liefde hebben... en die maar één ding willen... dat dat verder zichtbaar wordt in deze wereld. En daar mogen wij vertegenwoordigers van zijn. Maar dat is het vertrekpunt van onze identiteit. Maar een deel van je identiteit zit wel degelijk ook in wat je doet. In wat je graag doet. En misschien wel in de droom die jou toevertrouwd is. Jozef had een droom die hij al als kleine jongen had. En die droom die zei iets over waar hij voor bestemd was om te doen. En dan kunnen we tegen Jozef zeggen... ja, maar je identiteit ligt niet in die droom. Het is erin dat je vader van je houdt... en blijf daar nou maar rustig bij. Maar dat zou, niet, dat zou niet reëel zijn. Jozef was bestemd om de zegen... die ook over zijn vader was uitgesproken... dat alle volken gezegend zouden worden door hem... om dat voor een deel ook zichtbaar te maken. Namelijk dat heel veel volken... Uh, daar uh, ook naar Egypte zouden komen... om daar in, in, in, de, in de zware jaren van hongersnood wel degelijk ook gevoed te worden. Jozef mocht daar iets van zichtbaar maken. En hij komt uiteindelijk op de plek waar hij was. Maar zelfs in de meest benauwde omstandigheden, in de gevangenis... waar alles leek alsof die droom nooit werkelijkheid zou worden... bleef hij toch zelfs in de gevangenis dromen van anderen uitleggen. En dat zegt maar één ding... Dat zegt mij maar in ieder geval dat hij blijkbaar nog steeds geloofde in dromen. Mannen, sommige van jullie zijn bedoeld om net als de Heer Jezus, om datgene wat als een brandend verlangen in je hart er is, om daar echt iets mee te doen. En ik wil je aanmoedigen, deel het met elkaar, praat er met elkaar over. En sommigen van jullie lijken misschien wel op de Heilige Geest, die zweeft. Die mannen zie je ook, die zijn wat zweveriger misschien. En die zijn gevoelig. En daar wil ik ook even bij stilstaan. Want heel veel mannen zijn bang geworden voor hun gevoel. Ik heb het zelf in mijn eigen leven ook meegemaakt. Ik was 13 jaar toen uh, ik groeide op in een gezin waar nogal wat ziekte was. En uh, ziekte die ervoor zorgde dat in het gezin heel veel aandacht en terecht ook naar mijn zus uitging die tot drie keer toe kanker heeft gekregen als kind. En dat was voor mijn ouders een hele, ja, dat was heel zwaar. En dat zag ik ook als, als jongen, hoe zwaar dat voor hen was. En het zorgde ervoor dat ik als, als oudste zoon, dat ik me wat terugtrok. Ik dacht, nou, ze hebben het al zwaar genoeg. Aan mij zullen ze verder niet te veel problemen beleveren. Dus als ze aan mij vroegen, Matthijs, hoe gaat het verder met jou? Goed. Bij mij ging het altijd goed. Op school ging het goed. Uh, mijn vrienden ging het goed. Het altijd, ging altijd goed. Maar dat is natuurlijk niet de realiteit. Als je opgroeit als jongen van 13, 14, dan gaat echt niet altijd alles goed. En ik was 13 jaar en op een gegeven moment zat ik op, uh, op school in de klas. En ineens vroeg een, een leraar godsdienst aan mij, ik zal het nooit vergeten. Zeg Matthijs, hoe gaat het eigenlijk met jou? En ik was gewend dat ze altijd vroeg, hoe gaat het met je zus? Hoe gaat het met je moeder? Want mijn moeder was er ook over, was echt overspannen geworden daardoor. en, en, en nou ja, Het was gewoon zwaar in het gezin. Maar ik was er helemaal niet aan gewend dat iemand van buitenaf aan mij vroeg, hoe gaat het met jou? En van de spanning, die ergens blijkbaar toch in me zat, barstte ik als jongen van 13 midden in de klas, barstte ik in huilen uit. En zat een meisje naast mij en die zei, nou, als hij aan je vraagt wat met je gaat, hoef je toch niet te gaan huilen. Nou, dat had ik ondertussen zelf ook al bedacht, van dat zal me dus nooit meer gebeuren. En ik, ik, ik beloofde mezelf op dat moment plechtig, dit zal me nooit meer gebeuren. En ik ging trainen. Hoe gek dat misschien ook klinkt, maar ik ging voor de spiegel staan... en ik ging aan hele erge dingen denken en aan hele moeilijke dingen... en ik trainde mezelf om gewoon heel cool, rustig te blijven kijken. Want ik was bang geworden voor dat emotionele, voor dat kwetsbare in mij. En ik ging mezelf echt trainen om dat eronder te houden. Zodat dat niet meer zichtbaar zou zijn en ik daar niet meer op gepakt zou kunnen worden. Of zo te kijk zou staan midden in een klas... Waar je, dan, waar, je, waar je voelt van dit wordt echt helemaal niet begrepen. En, en dat voelt heel onveilig. En het lukte nog ook. Het lukte me nog ook. Ik kocht een uh, lange zwarte jas. En uh, ik hoorde voor het eerst Johnny Cash muziek. En dat was een lekkere, stevige, krachtige, diepe, donkere stem. En dat sprak me aan. En ik dacht, yes, zo wil ik zijn. I'm the man in black. En, uh, en zo toverde ik mezelf in een soort identiteit... ...die niet was wie ik werkelijk was... ...het was wel een deel van mezelf... ...ik zing nog steeds graag liedjes van Johnny Cash... En ik luister er nog steeds graag naar... Met, ...met Wim samen tegenwoordig ook... Um, ...maar een heel ander verhaal... ...maar iets in mijzelf mocht niet meer bestaan... ...namelijk het kwetsbare. En daar gaat in het leven van ons als mannen... ...dan gaat er wat mis... ...want wij zijn als mannen niet alleen maar bedoeld... ...om stoer en krachtig en stabiel en beheerst te zijn... Die kant zit ook in ons. Wij zijn geschapen naar Gods beeld. En we hebben wij stilgestaan. En God zelf is ook een God die iets heel krachtigs heeft. Iets heel stoers heeft. Als hij als God boos is, dan dondert en bliksemt het. Maar God is ook iemand die iets heel kwetsbaars heeft. En als in openbaring op een gegeven moment tegen Johannes wordt gezegd... Zie de leeuw uit de stam van Juda. Dan draait Johannes zich om om die leeuw te zien. En dan staat daar, en ik zag een lam staand als geslacht. Een lammetje. Wat notenbenen daar stond, alsof het net geslacht was... en op het punt stond om om te vallen. Iets kwetsbaars kun je bijna niet bedenken. En beste mannen, God heeft zijn grootste overwinning. In dit leven heeft hij niet behaald met zijn meest stoere kant... met zijn meest sterke kant, met alleen maar zijn leeuwenkant... Maar de grootste overwinning die behaald is op het kruis van Golgotha... is toen Jezus als een lammetje zich mee liet nemen. En heel kwetsbaar daar tevoorschijn kwam. En zich als een lam liet kruisigen. En daarmee heeft hij de, de grootste slag toegebracht aan het Rijk der Duisternis. Niet in zijn stoere kracht, maar juist in zijn kwetsbaarheid. En ik geloof dat als je als man, als je in het leven je plek wil innemen... in je, in je gezin als je dat hebt, of in je werk dan geloof ik dat zowel de leeuw in jezelf als ook het lammetje in jezelf een plek mogen hebben. En in mijn leven heeft dat best een aantal jaren geduurd. Het was op een gegeven moment, ik was 23 en ik speelde toen in een muziekgroep. En we moesten op een gegeven moment, ik had inmiddels echt goed geleerd... om dat gevoel en dat kwetsbare er helemaal onder te houden. En uh, dat had ook een heleboel rare bijeffecten. Ik stond op begrafenissen en ik besefte dat het erg was, maar... Het raakte me ook niet meer echt. Het lammetje in mij was al heel erg in de verdrukking en in de verpietering gekomen. En ik zal nooit vergeten dat ik op mijn 23 ergens, ergens moest zingen. Nadat Pavarotti iets had aangewakkerd, ben ik gaan zingen. En, uh, en ik was ergens aan het zingen op een, op een jongerenlanddag, was dat in, in Leiden van een bepaalde uh, kerkelijke groep. En er waren een paar honderd jongeren. En ik moest op een gegeven moment de piano een lied alleen zingen en dat, dat lied heet uh, Thank You, I Dreamed, I Went to Heaven. Dat gaat over iemand die in de hemel komt en daar door de Heer Jezus wordt verwelkomd en terugkijkt met de Heer Jezus naar zijn leven op aarde. En terwijl ik het aan het zingen was, voelde ik na tien jaar ongeveer hetzelfde wat ik vroeger in die klas ook had. Ik voelde me heel emotioneel worden, het lied raakte mezelf. En ik dacht, nee, nee, nee, niet nu. nu. Nu zat ik niet alleen maar tussen een klas. Maar ik zat nu tussen 600 jongeren die me allemaal zaten aan te kijken. En die, waarvoor ik aan het zingen was. Maar ik kon het niet tegenhouden. En terwijl ik aan het zingen was, liepen de tranen over mijn wangen. En, en uh, heb ik het lied op een gegeven moment half snikkend uitgezongen. En eigenlijk was dat een heel genezend moment. Want ik merkte dat mijn kwetsbaarheid, mijn emotionele kant. er niet verzorgde dat ik werd uitgelachen of belachelijk werd gemaakt. Maar ik merkte dat God zelfs mijn kwetsbare kant ook wilde gebruiken. Want in de zaal kregen meer mensen tranen in hun ogen. En het, en het lied raakte hen. En het, het kwam in hun hart. En ik wil je aanmoedigen als je jezelf herkent. Misschien wel meer in de Heilige Geest. In iemand die ook heel... De Heilige Geest is ook heel intens. Het is, maar het is ook bijna een, een verlegen persoon in de Godheid. Het is iemand, het is de enige van wie er staat dat je hem kan uitblussen. De vader krijg je niet uitgeblust. De zoon en het kruis krijg je niet uitgeblust. De heilige geest kun je uitblussen. En hij komt alleen maar daar waar hij echt ja, bijna zeker weet dat hij welkom is. Maar hij is ook heel intens aanwezig. Als hij er is, dan staat, ook, nou, dan staat alles in, in rep en roer. Toen de heer Jezus de wereld binnenkwam, was dat in, in tussen dieren. En op een, op een, op een nacht, en uh, op, op een hele, uh, ja, eigenlijk in een hoekje van de wereld. Toen de Heilige Geest de wereld binnenkwam, gaat het op een hele andere manier. Een hele stad was in rep en roer. Daarom zie je dat het een hele andere persoon is, ook in de Godheid. En de Vader zie je niet eens expliciet de wereld binnenkomen. Die stuurt zijn Zoon en die stuurt zijn Geest. En zo zijn deze drie personen in de Godheid, alle drie, heel anders. En misschien lijkt jij meer op de Vader. Misschien lijkt jij meer op de Zoon. Misschien lijkt je meer op de Heilige Geest, met dat intense. Maar dan wil ik je aanmoedigen, als je jezelf daarin herkent en je herkent je misschien ook wel een beetje in mijn verhaal... van ja dat kwetsbare, daar weet ik ook niet precies wat ik daar allemaal mee moet... dan zou ik je willen aanmoedigen om daar in je hart vandaag... misschien de deur allereerst voor open te zetten. Heere God, misschien wilt u mij ook daar wel in genezen. Want door het kwetsbare in jezelf ook een plek te geven... je gevoel, je onzekerheden, je angsten... datgene wat, waar je alleen mee bent, wat je, wat je moeilijk vindt... juist daardoor ontstaat verbinding. Verbinding met andere mensen... En ook verbinding met God. David is in de psalmen en in de Bijbel misschien wel het meest sprekende voorbeeld... van de man die enerzijds de ultieme held is. Het is de man die met een slinger op Goliath afstapt. en die, Het is de ultieme held in het Oude Testament. En allemaal inspireert dat ons. En dat mag ook, want die kant hebben we ook. Jullie hebben ook allemaal een leeuw in je. En die leeuw heeft ook inspiratie nodig. En God wil dat geven. Maar je hebt ook allemaal dat lammetje in je. En David is iemand die in de psalmen misschien wel heel expliciet daar zichtbaar wordt. Ook als een heel kwetsbaar mens. Als iemand die zijn diepste gevoelens ook uitzingt... en soms uithuilt en uitschreeuwt. En soms zo diep dat je denkt... nou, dat gaat geloof ik niet helemaal goed met hem. Dat klinkt wel heel erg uh, heel emotioneel. En toch, ik wil je aanmoedigen om stil te staan... In, in wie van die drie goddelijke personen herken jij jezelf het meest? Want mannen, niemand van ons kan alles van God laten zien... Jezus kon dat wel. Die kon, die kon alles laten zien. Die was het vleesgeworden woord van God. Hij was vol van de heilige geest. Hij was alles. Jij en ik, wij kunnen allemaal een stukje laten zien. Een fragment van God. En de een dit fragment. En de ander dat fragment. En zo heeft God ook de gemeente en ook ons als mannen met elkaar bedoeld. Allemaal dragen we iets bij. En Wim laat weer iets anders zien. En ik laat weer iets anders zien. En, en Herman als hij je wat vertelt, laat iets anders zien. Maar jullie ook, als je met elkaar praat. Allemaal mag je iets van God laten zien. Een fragment van God. Maar ik wil je bemoedigen dat een fragment van God... is oneindig veel sterker... dan een container vol kennis en wijsheid... die, die misschien niet bij God vandaan komt. En daar wil ik je van harte mee bemoedigen. Ik wil ruimte maken voor mijn broer Rim die verder gaat spreken. Wat een indrukwekkende waarheden. En ik wil niet meteen weer op iets anders overgaan, want het moet wel even zakken. Bij mij ook. Wat kan je mooie verhalen vertellen, Matthijs, die mij ook raken. Ik ben overigens zijn boek aan het lezen. Het is geen reclamepraatje, daar hebben we het niet over gehad in de auto. Maar ook daar staan dingen in die me raken. En ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar als iets me raakt, dan onthoud ik het beter. En die verhalen van jouw vader op dat schip, dat heb ik ook gelezen in dat boek. Ik, ik kan het aanbevelen, ik heb het nog niet uit. Mijn vrouw heeft het nog niet eens gelezen en ik ben er al in begonnen. Maar van harte aanbevolen, er staan dingen in. Je hoort zoveel op zo'n dag en ja, je onthoudt maar 10%. Sommige dingen moet je vaker horen en die moeten in je hart komen. En een stuk van je leven worden. Ik had eigenlijk een, een vrij olijk Lied, maar ik, ik wil toch een beetje aansluiten met waar jij eh, het over had. Dat we allemaal zo'n aspect in ons hebben. En dat het de uitdaging is om samen met God, samen met de Heilige Geest, dat als het ware, dat facet, om even in de beeldspraak van de diamant te blijven, dat tot zijn recht te laten komen. Dat dat stukje zijn kleur gaat weer spiegelen in jouw en mij. En dat is bij iedereen weer wat anders. We zijn allemaal uniek. En met elkaar vormen we die veelkleurige wijsheid van zijn liefde. We zijn geen concurrenten van elkaar. We vullen elkaar aan. We hebben elkaar nodig. We hebben vriendschap nodig. We hebben in deze wereld waarin er zoveel kapot is, zoveel verdriet is... hebben we bemoediging nodig en troost en eh, Matthijs refereerde al een beetje, hij noemde het niet letterlijk, aan, aan dat drievoudige snoer. Dat koord waarin prediker gesproken wordt over die relatie tussen twee mensen en God. En dat wordt vaak gebruikt in een huwelijk. Maar in dat stukje wordt het ook veel breder gebruikt in vriendschap, in contact. Dat als je iemand hebt met wie je je hart kunt delen, naast God dat dat heel krachtig is en heel belangrijk. En ik heb zelf eh, dat boek Prediker helemaal doorgespit... en over elk hoofdstuk een lied gemaakt. Binnenkort komt daar een cd van uit. Die kun je overigens bestellen, maar dat is even terzijde. En ik wil een van die liederen zingen. Dat is eigenlijk een, een vrij ser serieus lied. En dat heet Dan hoop ik op een vriend... Want vriendschap is niet iets automatisch, wat ik al eerder vertelde. Maar het is wel iets kostbaars. En alle woorden van dit lied, die komen uit met name Prediker 4. En het begint met hoe, hoeveel verdriet er is en hoeveel onrecht er is. Maar als je een vriend hebt, dan maakt dat de dingen anders. Tranen, verdrukking, verdriet. Onschuld en recht wordt geweld aangedaan. Als ik dat alles bezien, voel ik me begaan. Bekruipt de gedachte mij, wat is de zin van dit bestaan? Eigenbelang, jaloezie. Vormen de drijvende kracht van succes. Als ik dat alles bezien. De stress. Het gezoeg en gezweet. Ik weet dat ik niet beter ben. Dan de rest. Dan hoop ik op een vriend. Een luisterend oor een arm misschien, dan hoop ik op een vriend, op iemand die de weg kan zien. Dan hoop ik op een vriend. Want samen is beter, samen is leuker, samen is sterker dan alles. Kunnen we dat ook samen zingen? Samen is beter, samen is leuker, samen is sterker dan alleen. Nog een keertje, samen is beter en leuker en sterker. Samen is beter, samen is leuker, samen is sterker dan alleen. Op een mensen het ver tot eenzame hoogte een reizende ster. Plotseling vallen ze neer, is het gedaan. Ineens is het over, een ander is opgestaan. Dan hoop je op een vriend. Een luisterend oor, een arm misschien, dan hoop je op een vriend. Op iemand die de weg kan zien, dan hoop je op een vriend. Samen is beter, samen is leuker. Want samen is beter Samen is leuker Samen is sterker Dan alleen Samen is beter Samen is beter Samen is leuker Samen is sterker Dan alleen Als een van beiden valt Kwijtraakt, ergens tegenknalt Een vriend helpt op de been Samen kom je er overheen Samen is beter Samen is beter Samen is leuker Samen is sterker Dan alleen Samen is beter Samen is beter Samen is leuker, samen is sterker dan alleen. Het is ook een beetje promotie voor zo'n Mannendag als dit, toch? Om elkaar te ontmoeten, elkaar te bemoedigen. De, de, de, hoe moet je dat zeggen, de studies zijn belangrijk, maar de gesprekken onderling bij de koffie... Ik, ik hoor van mensen die zeggen, ik ken jou nog van dertig jaar terug in koffiebar, het visnet, in Benschop. Dan denk ik, ja, dat, dat geeft ook weer een band met elkaar. Dat je, dat, je, dat je samen dingen hebt beleefd en dat dat blijft hangen op een of andere manier. Ik, ik wil nog één aspect noemen in, in de relatie met God in het kader van het thema identiteit. En dat is dat, dat ik geloof. Ik wil dat eventjes lezen uit Hebreeën 4. Dat het zo belangrijk is dat wij de Sabbat vieren. Dan denk je, oh, krijgen we dat verhaal? Maar je weet dat de wet een afschaduwing is van de dingen die komen zouden. En ik geloof dat de Sabbat veel verder gaat dan in het Oude Testament alleen maar een dag rust hebben. Hoewel dat erg belangrijk is. Dat hebben we soms gewoon nodig. Maar in Hebreeën 4 wordt er uitgelegd... dat de Israëlieten, die was rust beloofd. Een, een land waar ze rust zouden hebben. Maar door hun ongeloof kwamen ze daar niet. Ze gingen niet die grens over van onrust, van zwerven, van zoeken... Naar die veilige plek. En hier staat in Hebreeën 4 vers 1. Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust. Nog steeds van kracht is. Moeten we ervoor waken. Dat iemand van u ook maar de schijn wekt. Deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan. Vers 11 zegt. Laten we dus alles op alles zetten. Om te kunnen binnengaan in die rust. En dat. Dat is dus niet, nou ja, nou ga ik maar eventjes zitten, uitrusten. Nee, het is een geestelijke rust waarbij we accepteren, ik kan het niet verdienen. Maar, zoals Matthijs al zei, dat, heeft, dat is geen tegenstelling met dat we dingen doen voor en met God. Want daarin groeit onze relatie en komen wij tot ons recht en tot zijn doel. Maar het is niet de basis van de relatie. Dingen doen uit plezier voor hem, die maken ons rijk en, en die, ja, die doen je groeien. En het is zo fantastisch om te zien, en Matthijs heeft dat vaak veel meer beleefd dan ik als psycholoog, dat je ziet dat mensen hun, hun droom gaan verwezenlijken, dat ze bezig zijn met dingen waarvan je merkt... Kijk, dat past nou helemaal bij jou. Daarin komt alles bij elkaar. Daar ben je voor bedoeld. En God gebruikt je daarvoor. En dat is voor iedereen iets verschillends. Maar het is zo mooi om dat te ontdekken. En als je blijft zitten op je krent, dan ontdek je dat niet. Aldoende ga je dat ontdekken. Je moet soms in beweging komen. En dan ontdek je dat, ook al kost het soms moeite om zo'n drempel over te gaan. Net als Matthijs zegt op zo'n podium staan... Dat van nature doe ik dat niet, maar het zou toch jammer zijn als hij dat niet zou doen. Wat zouden we veel missen van jouw verhalen, van jouw aanmoedigingen, van jouw, jouw lessen. En uiteindelijk zie ik dat je er toch van geniet. Al is het maar na afloop van de gesprekken met mensen. Van hé, hey, ik ben daardoor geraakt, ik ben daardoor bemoedigd. Dan denk je, het is genieten. En ik heb even geaarzeld of ik dit moest doen. Niet over de inhoud van het lied wat ik ga doen, maar over de verpakking. Want we hebben natuurlijk allemaal een andere kerkelijke achtergrond. En soms vinden we de verpakking heel belangrijk. En daar hebben we associaties mee. Is iets orgelmuziek of is het rockmuziek? Ik noem maar even twee extreme. Dat heeft een gevoel, maakt het los. Ik sluit af met nog een lied. En dat komt ook uit het boek Prediker. En omdat het rechtstreeks uit de Bijbel komt, voel ik me toch vrij in deze setting om het met jullie te delen. Sterker nog, om jullie te vragen om het refrein mee te zingen. En het thema is, genieten is een gave. Voor de Bijbeltijgers onder ons, die weten dat 1 Corinthians daar staat over de gave van uh, profetie, gave van genezing, allerlei gave die God aan sommige mensen geeft... Maar de gave van genieten komt niet in dat lijstje voor. En ik moet eerlijk zeggen, als ik het heb over genieten, is er toch nog dat stemmetje bij mij dat zegt. Genieten is, is zonde. Dat is een raar stemmetje, want dat klopt niet met wat er in de Bijbel staat. Nogmaals, toen die verloren zoon thuis kwam, toen zei zijn broer, ik heb altijd al gewerkt en mijn best gedaan en je bent nooit feest gevierd. Hij had een heel verkeerd beeld van de relatie met zijn vader. Want zijn vader zei, alles van mij is van jou. En bedoeld om van te genieten. Begrijp me goed. Het leven op aarde is niet altijd genieten en pret hebben. Er is verdriet. Ik heb er net van gezongen. Er is onrecht. Maar er zijn momenten die God bedoeld heeft om van te genieten. En wat jammer als wij dan denken, dat mag niet. Dat is zonde. De vijand in het scheppingsverhaal, die zei, je mag zeker van geen ene boom eten. Terwijl God gezegd had, je mag van alle bomen eten, behalve van die één. En wat doet hij? Dan focust hij onze aandacht op die ene wat niet mag. En er is zoveel wat wel mag. En één aspect van deze dag zou kunnen zijn, laten we elkaar eens aanmoedigen om te genieten van dingen die daarvoor bedoeld zijn op dat moment. En ja, het is een wijsje geworden. En dat bedoel ik met de verpakking. Daar moet je misschien even aan wennen. Ik, ik had er eerst een wijsje bij bedacht. Maar dat past niet bij deze inhoud. Het gaat zo. Genieten is een goud. Genieten is een kunst, een kaart. dit wel in de kerk, dit soort melodieën, dan moet je denken aan Johannes de Heer, dat is precies dezelfde stijl en daar hebben mensen dan weer geen moeite mee. Het eerste complet. Genieten van het leven is een sport, het genoegen van de vreugde en van vrolijkheid. Het duurt maar even, het is kort. Er komt een einde aan de tijd. Vroeger is voorbij, de toekomst onbekend. Vandaag moet je beslissen, nu is het moment. Dus leef en zoek vertier en maak plezier. het boek Prediker. En daar staat Genieten is een gaaf en dan stop ik ermee hoor, want anders gaat het te lang duren. Ik vond ook het volgende in het boek Prediker hoofdstuk 2. Een wijze ziet tenminste wat hij doet Terwijl een dwazen voortdurend in het duister tast Zo nu en dan een beetje licht Dat is handig, dat staat vast. Maar beiden wijs of dwaas treft hetzelfde lot. Dat is het moment dat ze vergeten zijn. Want ze sterven op zijn tijd. Dat zongen, nog een beetje aarzelend, maar dat komt vast omdat de melodie nog niet zo bekend is. Matthijs, mag ik jou weer het woord geven? Luisteraars, Dan gaan we nu naar Driebergen voor de verkeersinformatie. Daar zit, uh... <lacht> ja. Fantastisch, heerlijk. Ik geloof zo dat, het, dat God ons vandaag ook wil bewust maken ervan, mannen, dat we ja, vertegenwoordigers zijn van iets heel moois. En zoals ik aan het begin net vertelde over die Niels, die vriend van mij... die de telefoon opnam met, met Niels Walesson van General Electrics. Zo heb je misschien nog nooit de telefoon opgenomen met... Uh, Hallo, met Wim Beverlander van de Koninkrijk der Hemelden. Maar eigenlijk is dat wat je wel zou mogen doen. En ik zou je eigenlijk willen aanmoedigen... als je nou straks in de, in de pauze uh, iemand tegenkomt die je nog niet kent... dan zou ik je eigenlijk willen, een beetje willen prikken om jezelf een keer voor te stellen en daarbij te zeggen, hallo, ik ben Matthijs Goedegeburen van het Koninkrijk der Hemelen, of hoe je dan ook heet. Maar om er ook op te gaan staan dat wij als mannen vertegenwoordigers zijn van zoiets moois. En ik ben zo blij dat Wim ook dit aspect ook hier noemt. Want het is voor ons als mannen, denk ik, wel zeker zo dat wij veel makkelijker geneigd zijn om te zwoegen en te ploeteren. En uh, dat vinden we eigenlijk makkelijker. He, dat dat, dat, dat in ons geweten is daar wat rustiger bij. We zijn allemaal Hollanders en Hollanders hebben meer respect voor iets wat, wat moeilijk is en wat eigenlijk niet kan, maar wat je dan toch voor elkaar krijgt. He. Wij wonen, ik kom uit Zeeland, nou, daar wonen we onder de zeespiegel. Nou, dat is eigenlijk onmogelijk. Dat doet nergens op de wereld bijna iemand, maar wij doen dat en wij krijgen dat voor elkaar. Wij wonen gewoon onder de zeespiegel en met allerlei deltawerken en dijken. En, maar dat, dat zit een beetje in onze aard. Wat moeilijk is of wat heel veel offers heeft gekost. Daar hebben we respect voor. Maar zowel het talent wat God jou heeft gegeven... dat is iets wat je in principe heel makkelijk afgaat. Dat is iets waar je ook van geniet. Als je iets mag doen waar je op je plek bent, waar je in je element bent... dan zul je merken ja, dat je daarvan geniet en dat je er blij van wordt. Je kan er wel eens tegenop zien. Maar als je bezig bent met iets wat bij je past en waar God je voor bestemd heeft... iets vaderlijks, misschien iets zoonlijks... Misschien iets heilige geestelijks, ik noem het nu maar even met eerbied zo. Maar dan zul je merken als je dat doet wat bij jou past, ja, dan komt er een ruimte om je heen. Dan ben je in je element. Als je als koe in het water moet staan of in een aquarium, dan zit je niet in je element. Ben je in het gras, dan ben je in je element. En daar heb je het naar je zin. En als je als vis in het gras ligt, dan gaat het ook niet goed. Je moet in het water en daar weet je hoe het werkt en dan ben je in je element. En zo bestaat er iets, een bepaalde ruimte, een bepaalde plek... bepaalde bezigheden, bepaalde dingen die, die bij jouw identiteit passen... dat bestaat echt. En ik wil je aanmoedigen om daar ook elkaar in te bemoedigen... want je hebt soms elkaar ook nodig om je daarvan bewust te worden. Met name omdat hetgene wat je zelf zo makkelijk afgaat... of waar je zo van geniet, dat vind je misschien zelf ook wel een beetje verdacht. Van Ja, ja dat gaat zo makkelijk, dat stelt niet zoveel voor... Maar het talent wat God je heeft gegeven, dat stelt wel degelijk heel veel voor. Maar het is iets wat je makkelijk afgaat. Ik wil afsluiten met uh, nog even een, een, een ondersteuning van wat Wim net zei over die rust. Want daar, daar begon je mee, ook over, over die Sabbatsrust. En um, ik wil tenslotte nog één tekst lezen uit Efezen. Efeze hoofdstuk 1 en ik lees het derde vers. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus... die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. In Christus, zoals hij ons in hem heeft uitverkoorden voor de grondlegging van de wereld. Dat we heilig en ons zouden zijn voor hem in de liefde. En in vers 20... Daar staat, hij heeft gewerkt in Christus door hem uit de doden op te wekken. En hem aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse gewesten. Boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. En hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen. En in vers, het volgende hoofdstuk, vers 6, daar staat, en hij heeft ons mee opgewekt en meedoen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Heel vaak als er een bijbelstudie uit de Efezenbrief wordt gegeven... dan zul je wel uh, herkennen dat het heel vaak over hoofdstuk 6 gaat. De geestelijke wapenrusting. Als we een keer een bijbelstudie moeten doen en we zitten verlegen om een onderwerp... dan komt Efeze 6 soms graag als een dankbaar onderwerp. Nou, de geestelijke wapenrusting, het zwaard en het schild want het geloof en al die dingen... En heel veel christenen beginnen inderdaad hun geestelijk leven misschien op die manier wel met Efeze 6, met strijden. In dat hoofdstuk gaat het om strijden, standhouden, houd dan stand. Het gaat over de geestelijke machten die tegenover ons staan en het werkwoord is daar strijden. Maar ik geloof dat je Efeze 6 pas kan snappen als je eerste hoofdstukken daarvoor ook hebt gelezen. En in de hoofdstukken daarvoor, dat hebben we nu niet gelezen, behalve het eerste hoofdstuk, daar is het werkwoord, wat daar heel veel gebruikt wordt, dat is wandelen. Wandel waardig de roeping waarmee u geroepen bent. Voordat het strijden begint en het standhouden begint, moeten we misschien wel eerst leren wandelen. Wandelen met God. Wandelen samen met God door de goede werken die hij van tevoren heeft voorbereid. En wandelen is al een stuk makkelijker dan strijden. Maar zelfs het wandelen kun je pas goed in het perspectief zetten als je met Efeze 1 en hoofdstuk 2 begint. En daar is het werkwoord is niet strijden, is niet standhouden, is niet wandelen, is niet uh, uh, heiligmaking. Het werkwoord waar het in de eerste hoofdstukken van Efees om gaat, dat is zitten. Wij zitten daar met Christus in de hemelse gewesten waar alles aan zijn voeten is onderworpen. En ik geloof dat daar een diep geheim in zit. Ook voor ons, als we aan, vanuit onze identiteit die God ons heeft gegeven, als ambassadeurs, als vertegenwoordigers van het Koninkrijk der Hemelen, dan wil de Boze ons heel graag direct met strijd laten beginnen. Het moet gelijk moeilijk zijn, het moet gelijk zwaar zijn. Maar ik geloof dat het geheim is dat het allereerst begint met leren zitten, met leren rusten. En daarom dat vandaag denk ik ook de nadruk zo heeft gelegen op de liefde van God. Want we kunnen het niet vaak genoeg horen dat dat de basis is van onze identiteit. Niet wat wij hebben gedaan, niet wat jij hebt gedaan, maar wat God heeft gedaan. En Jezus zit nu aan de rechterhand van de Vader. Hij troont daar boven alle machten en krachten en wij zitten daar met hem. En al zou je verder heel je leven lang niks meer doen, dat is de positie die God je geeft. Zoals Herman Boon wel eens zei, er begint een wedstrijd en een wedloop. Maar het is een hele rare wedstrijd die we als christenen lopen. Want je krijgt namelijk allereerst de hoofdprijs. Die krijg je eerst en daarna gaat de wedloop beginnen. En zo is het in het leven met God is het zo. God schiep de wereld in zes dagen en op de zevende dag rustte hij. Hij werkte eerst en uiteindelijk begon hij te rusten. De schepping van Adam en Eva, waar we net over gelezen hebben... Als je daarbij stilstaat, zij werden gemaakt, zij werden geschapen, het werd avond. En de eerste dag die zij daarna meemaakten, welke dag was dat? Dat was de rustdag. Hun leven, hun vertrekpunt, het vertrekpunt wat God voor mensen heeft bedoeld, begint eerst met rust. God is degene die werkt en uiteindelijk rust. Maar voor de mens, wij zijn helaas nu ook onder die vloek terechtgekomen, dat we eerst moeten ploeteren en zwoegen om uiteindelijk rust te bereiken. En hoeveel vrouwen ik in de afgelopen twintig jaar niet in mijn praktijk heb gehad, die als het over hun man hadden, zeiden, ja, mijn man die zegt, het is nu nog een paar maanden druk, maar dan, over een paar maanden, dan, dan wordt het wel rustiger. En sommige vrouwen, die hebben dat jarenlang gehoord. Ja, het is nu nog even druk op de zaak, ja, het is nu nog even een paar dingen, maar over een poosje wordt het rustiger. En mannen zijn, zijn, lopen soms als een heigende hond achter die worst aan die daar in de vetten dan lijkt te hangen van rust. En je zwoegt en je ploetert tot uiteindelijk die rust daar komt. Maar de, de, de, de werkelijkheid is dat er iedere keer weer wat anders is, waardoor het weer een paar maanden wordt vooruitgeschoven. Is het herkenbaar of niet? Ik denk dat heel veel van ons dat, dat onder die, die druk gebukt gaan. Van je moet allerlei dingen doen en ook de baas belooft en over een poosje wordt het rustig. Maar mannen, wij zijn ambassadeurs-vertegenwoordigers van het Koninkrijk der Hemelen. En daar is het anders. Toen Jezus stierf op het kruis en toen Jezus de macht van de boze en dus ook van de zonde had verbroken, was het weer, is het vanaf dat moment is het mogelijk geworden voor ons om ergens weer met rust te mogen beginnen. En om allereerst in de rust in te mogen gaan, het is volbracht. God heeft dingen geregeld, God heeft dingen voorbereid. Ik hoef daar niks aan toe te voegen, ik kan er ook niks aan afdoen. Je kan het ook niet minder maken. God heeft het geregeld, God heeft het voorbereid. En vanuit die rust, dat mag een vertrekpunt worden in ons leven. En ik zeg het nu even heel makkelijk en ik zeg het er heel eerlijk bij... dat ik het zelf ook heel lastig vind. Want ook in mijn mind, in mijn hele systeem zoals de wereld me heeft gevormd... zit het tegenovergestelde. Eerst bloeteren en dan komt de Rust. Maar Jezus was anders. Toen de discipelen in, de, op de storm, in, de, in het meer op de storm waren, waren zij aan het ploeteren om door de storm heen aan de overkant te komen in de hoop. Daar hebben we weer vaste grond en daar is weer rust. Maar Jezus' vertrekpunt was heel anders. Hij lag te slapen in de boot. En hij ging slapend de storm in. En door de rust die in hem zat, kon hij opstaan. Vanuit die rust kon hij met gezag tegen al de onrust zeggen, ik zeg je... Zwijg en wees stil. En die autoriteit, zelfs die autoriteit heeft God ons ook gegeven. Dat is een thema waar we vandaag niet bij hebben stilgestaan. Dat ga ik nog ook niet doen, dat is weer een heel ander thema. Maar een, ook dat hoort zelfs bij onze identiteit. Dat we autoriteit hebben gekregen, ook over onrust die er is. Maar het begint ermee dat we eerst gaan geloven... dat we bedoeld zijn om vanuit rust dingen te doen. En wat betekent dat dan heel concreet... Nou, dat betekent heel concreet, als je je agenda in moet vullen... dat je misschien wel in vertrouwen op God... als eerste gewoon de rustmomenten gaat inplannen. Dat je eerst de momenten waarop je met je vrouw... als je getrouwd bent, samen gaat eten. Of eerst de weekendjes die je weg gaat. Of als je alleen bent, de momenten met je vrienden. Dat je die als eerste gaat inplannen. Want ik kan je, ik kan je uh, vertellen, als je, als, je, als je het niet doet dan zal de onrust van deze wereld en de vloek die over deze wereld ligt... die komt vanzelf over je heen. Maar mannen, wij zijn ambassadeurs van het koninkrijk der hemelen. Waar die rust is. Wij zijn vertegenwoordigers van een koninkrijk waar je eerst mag gaan zitten. Je krijgt eerst de hoofdprijs en van daaruit ga je de wetloop lopen. We mogen elkaar helpen om die wetloop te lopen. Hebreeën 12 zegt dat we elkaar mogen helpen om vrij te komen van zonde en van last. Dat zijn twee dingen. Zonde zijn dingen die... Die, die nou, weten wat zonde is. En last is iets wat niet gelijk een zonde is. Maar daar mag je van vrijkomen. Maar ik wil je bemoedigen dat ja, de, de rust die God in zijn woord heeft beloofd, die is er echt. En help elkaar daarbij om vanuit die rust ook in het leven te kunnen staan. En ook te kunnen ja, genieten van de dingen die God heeft gegeven. Want hij wil zo graag dat dat ons vertrekpunt is. We gaan nu rusten. En uh, lekker wat anders doen.